en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is... de eerstgeborene uit de doden... en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 91. Psalm 91, daarvan zingen we het eerste en ook het vijfde vers. Hij die op Gods bescherming wacht... wordt door die hoogste koning beveiligd in de duistere nacht... beschaduwd in Gods woning... Dat kan zowel persoonlijk zijn, dat kan als land zijn en vanmorgen gaat er in het bijzonder over Abraham en dan zullen we merken dat hij ook bescherming geniet. We zingen ook het vijfde vers uit dezezelfde psalm, ik steun op God mijn toeverlaat. Wat er verder volgt in het eerste en het vijfde vers van psalm 91.